2 uur, Juri Stubinetski met het NOS-journaal. Alle veertien inzittenden van de helikopter... die vrijdag in Peru vermist raakte, zijn omgekomen. Onder de doden is ook een Nederlander. De helikopter stortte neer op een besneeuwde helling... in het Andesgebergte, op bijna 5000 meter hoogte. De zoektocht naar het toestel liep flinke vertraging op... door het slechte weer. In de helikopter zaten voornamelijk toeristen. Naast de Nederlander waren er vooral Zuid-Koreanen en Peruanen aan boord... Ze waren op weg naar het zuiden van Peru. In Den Haag zijn na de wedstrijd van het Nederlands elftal 20 mensen opgepakt. 150 mensen waren afgekomen op een oproep via sociale media... om afgelopen avond te gaan rellen op het Jonkbloedplein. Daar bekogelden ze de politie met vuurwerk, flessen en eieren. Ook waren er vechtpartijtjes. De mobiele eenheid dreef de groep uiteen. Volgens de politie is het inmiddels rustig op het Jonkbloedplein... en zijn er agenten om toezicht te houden... Burgemeester van Aertsen is tevreden over het optreden van de politie in Den Haag. Dat noemt hij daadkrachtig, snel en effectief. Twee jaar geleden waren er na wedstrijden van het Nederlands elftal ook rellen op het Jongbloedplein. Oranje is het Europees kampioenschap begonnen met een nederlaag. Tegen Denemarken werd het 0-1. In Garkov kwamen de Denen al in de 23ste minuut op voorsprong door een doelpunt van Kroon daly op het strand van Oostduinkerke in België is een man van 35 omgekomen bij het kitesurfen. Hij werd door een windstoot de lucht ingetrokken en kwam een eind verder met zijn hoofd op het zand terecht. Het ongeluk gebeurde voor de ogen van ervaren kitesurfers van een vereniging. Ze zeggen dat het zeil van het slachtoffer te groot was. Het weer, vannacht kans op wat regen. In de ochtend blijft het overal droog. Smiddags valt er vooral in het zuiden van het land een enkele bui. Het wordt zo'n 17 graden aan zee tot 20 graden landinwaarts. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNM. Lust. Frank van der Lenden. Goeienacht. Je luistert naar Radio 1. Lust. Saraida is lekker op vakantie. Normaal hoor je die hier op je zaterdagnacht tussen 1 en 4. Tot vier uur moet je het nog met mij doen. Mijn naam is Frank en um, vannacht heb ik het met jou over liefde en relaties op de werkvloer. Ik heb al hele mooie verhalen gehoord. Ook van, uh, van Arjen, van Kwame, van Maarten. Van onze huissexuologen Wil. Die had zelf ook wel eens um, ja, een beetje genoten van haar collega's om haar heen. Zometeen bel ik met Wieneke. Wieneke speelde uh, twee jaar lang de hoofdrol in de Sound of Music. En zij leerde haar vriend kennen op het toneel. En ze hebben inmiddels al een kind... En dat zijn allemaal hele mooie, goede verhalen... van hoe het is gegaan op de werkvloer met liefdes en relaties. Het kan natuurlijk ook iets minder gaan. Ik ben benieuwd naar alle verhalen die jij hebt. En um, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Vind jij dat het überhaupt kan, een relatie op de werkvloer? Kan je nog goed functioneren als je iets met je collega hebt... als je verliefd bent op je collega... of dat je naast collega's verliefd op, op elkaar zijn... en dat er spanning heerst op de redactie of op de werkvloer of in de kroeg... Of, Waar je dan ook werkt, laat het me weten op 0800 1121. Mailen kan ook lust@bnn.nl. Ja, nu ik toch bezig ben, we zitten ook nog op Twitter Hashtag #lustbnn. En om het helemaal ingewikkeld te maken, facebook.com/lustbnn. Liefde op de werkvloer, daar gaat het over. En uh, om het een beetje in te leiden dit uur, uh, stuurde ik mijn lustverslaggever Wieke op pad, en zij ging uh, met de vraag op: Wat kan je verliefd zijn op de werkvloer? Ja, ik vind dat het wel kan, als je daar op een bepaalde manier mee omgaat. Ja, ik zie dat niet zo voor ogen hoe, maar ik vind dat het wel moet kunnen. Ja, het moet wel het moet bekend zijn en uh, je moet daar afspraken over maken. Maar uh, zolang er uh, geen scheef gezichten op de werkvloer zijn, uh, moet het zeker kunnen. Ja, dat is het probleem natuurlijk. Als er scheve gezichten op de werkvloer komen, dan heb je wel een probleem. Maar uh, volgens mij is daar uh, meestal wel een oplossing voor te vinden. Dus, uh... Als je werk daar niet onder komt te lijden, dan uh, zou, zie ik er geen probleem in. Dan moet je bespreekbaar kunnen maken, vind ik. Ja, absoluut. Ben ik werk thuis, dus ja. <laughs> dan wel. <laughs> ja. Nee, maar dat kan wel, denk ik. Tuurlijk vind ik dat dat kan. Als het, het werk daar niet onder leidt, dan hoeft dat geen probleem te zijn.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 No, I know.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 Voordat je naar huis gaat, bel nog even naar 0800-1121. Want daar ben ik op te bereiken, hier op Radio 1 in Lust BNN. De hele nacht gaat het over liefde op de werkvloer. En mijn collega's Edwin Lieke, Dexter en Fleur... die zitten in de kroeg bij BNN nu... en praten over liefde op de werkvloer, over het onderwerp van vannacht. Ligt het aan het soort werk waar de liefdes ontstaan... en hoe denken zij over gecontroleerde liefde op de werkvloer? bar. Het lijkt me ook helemaal niet leuk om iemand 24-7 te zien. Ik vind het heerlijk om naar huis te gaan en dan... In de armen van mijn geliefde te vallen. Maar mensen worden toch wel heel vaak verliefd op het werk. Omdat ze ja. iemand dan op een makkelijke manier al beter leren kennen. Ja. Omdat ja. ze toch elkaar zoveel ziet. Ja, zou dat veel gebeuren? Ik denk wel ja, echt. Ja, en meest... het ligt ook een beetje aan het werk. Ik bedoel, de, de ervaringen die ik heb, dat was dan meer in een soort ah, je... van horeca op het ja. En dat is dan ook seizoensgebonden. Oh, ja. Dus dan weet je ja. eigenlijk van nou, het is toch maar een seizoen. Er <laughs> lopen daar een aantal leuke meiden over dat terras. Ja. ja, dan gaat het al snel uh, Ja. Maar ik denk dat het op kantoren of in bedrijven ook heel veel voorkomt. En niet dat dat per se alleen. Uh, nee, maar dan zit je op is het strand, strand en ja. het is ja. bijna is het wat makkelijker. Kant. En als je op een, op een saai kantoor zit. Nou, zou denk ik zou dat dat het, uh, ja, ik zou juist dat het. Ik me voorstellen dat je dan op zoek naar afleiding gaat. Ja. Omdat je baan heel saai is. Ja, ik heb ook gehoord dat er nu sinds kort dat er een contract wordt opgenomen dat je zelfs ontslagen wordt als je een relatie hebt. Echt dat schandalig. Ja, ja, dat kan ik niet. geloof het bijna niet. Dat kan, vind ik echt niet kunnen. Hoe kan je nou liefde ik, aan dan regels dan binden? Dan, dan hou je het toch geheim. En ja. bewijs maar eens ja. dat je dan een relatie hebt. Ik vind het belachelijk als het, dat dat überhaupt kan. Maar ik denk ook dat het best wel link is. Want ik bedoel, stel je voor, je kan het met een van je collega's heel goed vinden. En je gaat daar af en toe inderdaad na werk... Samen mee naar zitten. huis. Ja. En stel die manager die heeft zoiets van: ja, ik uh, vertrouw die boel niet helemaal. Uh, bo, ik, ik zeg: jullie hebben een relatie en jullie liggen er allemaal ja, bij hoe uit. bewijs je dat? Ja, ja, ja precies. Als jij het ontkent, ja. Wie zegt het maar handig? misschien is dat leuker om te vragen of er luisteraars zijn die, dat, uh, die daar Wellen. ervaring mee hebben. Ja. Die het in dat contract hebben staan, want daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ja. Kan die, die inderdaad zijn, zijn daardoor. Nee. Zijn er hier bij binnen eigenlijk veel setjes? Yeah, ja, uh, volgens mij wel. Radio wel een paar. Ja? Ja, bij tv ook wel een paar. Ja? En ook alweer wat minder. Ja? Maar ja. bijvoorbeeld bij radio, heb je daar last van? Nee, ik heb nog nooit... Het heeft bij mij zelfs bij één setje een jaar geduurd voordat ik het wist ofzo. Oh ja. Dus dan, dan kun je het wel goed verbergen. Want ik kan me ook wel voorstellen dat je dat, dat Bij ons is het ook niet zo, maar dat je op een gegeven moment denkt van, dat het gewoon een kleffe hap is. Nee, maar niemand doet echt klef hier. Nee, hè? Nee. Nou, ja, want ik had het over een, een setje. Maar als ik nu al hoor dat het er dus uh, meerdere zijn, dan ja, uh, blijft Dex, het hier aardig uh, discreet. Ja. <laughs> ja. Ja, jeetje. ja, dus het werkt misschien toch? Liefde ja. op de werk Zouden ja. het er nou ook bedrijven zijn waar je een bonus ervoor krijgt? Uh, ja, dat heeft Porno dus. <laughs> ja. ja. Goed idee van Dexter in de bnn Bar. Uh, ze hadden het ook over een, uh, een, een love contract, is dat je een, uh, een liefdescontract. Uh, eventueel moet tekenen, dat als je iets krijgt met je collega... dat je dan um, ontslagen kan worden. Of in ieder geval dat het bedrijf niet garant staat voor het leed... wat het je kan leiden als het uitgaat tussen jou en je collega. Zometeen bel ik met uh, ja, de adviseur van KPMG. En uh, als het goed is, kan hij mij van alles uitleggen over hoe dat precies zit. Wat jouw situatie is en hoe je dan moet handelen. En op je, of je een poot hebt om op te staan. Het gaat over liefde op de werkvloer uh, vannacht in Lust. En Ron... Die, uh, ja, die heeft daar wekelijks mee te maken, de grond. Goeienacht. Ja, goedenavond. Hoe zit dat bij jou? Je hebt er wekelijks mee te maken. Ja, het is echt ongelooflijk, maar het is echt waar. Maar hoe dan? Vertel me. Ja, uh, ik, ik denk eens gewoon als, als een soort type... Ik, ik, ik ben een bouwvak, ik ben een stucadoor. En ik denk, ja, dat vrouwen... Kijk, jullie hebben het constant over mensen over kantoor... en over de werkvloer en dergelijke, maar zo, zo werkt het eigenlijk niet helemaal. Oké, okay, want jij bent, jij bent stuk dus dan kom je bij mensen thuis. Dan kom je bij mensen thuis. En heel vaak is dan alleen het vrouwpersoon thuis. Aha. En ja, die hebben toch een hele andere kijk op, op, op mannen, of weet ik veel wat. Of, en je bent ook gelijk eigenlijk, sociaal, eigenlijk een sociaal verkeer. Ja, want als je tien minuten binnen bent, en dan gooi je eigenlijk de hele levensloop al uit. Maar wordt er dan met jou geflirt? Want, oké, okay, laten we bij het begin beginnen. Jij komt aanrijden met de bus. Je belt aan. Er doet een, uh, een vrouw open. Begin dan meteen het flirten al? Nou, het is, het is niet gelijk, maar het is wel eigenlijk... na, nou, Ja, zeg, mannen, als je eenmaal aan het werk bent... en je staat daar gewoon in je werkkleding... en ja, wat je, wat je uitroept. het wel is een zwaar beroep. En dat, ja, dat boeit vrouwen eigenlijk ook al. Dus bij sommigen, en bij de meeste vrouwen waar je thuis komt... is het gewoon van, hé, hey, daar staat gewoon echt een vent... Ja. En dan biedt ze je een kopje koffie aan? Ja, dan begint het met een, een kopje koffie of dergelijk, En dan, ja, dan loopt het zo verder, weet je. En dan, dan beginnen ze aan te flirten. En het is niet gelijk binnen tien minuten, maar na een verloop van een paar uur is het, wel, ja, is het toch wel vaak raak. Maar wel spannend. En doe je er ook wat mee dan met die flirts? Ja, negen ja. van de tien keer wel. Hè? Hoe dan? Ja, je, je pakt het gewoon aan. Kijk, ze bieden, ze bieden er eigenlijk in principe al aan. Het is heel raar, maar het is wel waar. Maar vertel, maar wat, wat gebeurt er dan? Zij flirten, nou ja, zijn jullie een paar uur verder. Jij hebt hard gewerkt, een beetje bezweet. Ja, en dan? Je, je, ja, je flirte erop aan en dan zegt die vrouw gewoon van... Nee, ja, eigenlijk zijn jullie echt, eigenlijk wel sterke stoere mannen. Hè? En dan ga je erop in en bla bla bla. En dan, ja, en ze bieden er eigenlijk in principe, bieden ze er eigenlijk al aan. Je hoeft er eigenlijk geen. Ja, je hebt er eigenlijk niets voor te doen. Maar pak je die kans ook aan dan? Ja, je altijd. Ja, maar hoe dan? Je moet iets concreter worden. Zoen je dan met diegene? Of flirt je alleen maar terug? Of ja. gaat het verder? Ja, het ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe de persoon eruit ziet. Maar ja, als de persoon er gewoon aantrekkelijk uitziet, dan, dan begrijp je die kans gewoon aan. Kijk, je bent natuurlijk uh, een man, je bent van vlees en bloed, en begrijp je die kans gewoon aan. En, en, en dat gebeurt echt bekeluks. Ja, maar dat betekent dus dat je elke week met, met een, een, een klant in bed ligt. Nou, ja, nou, zo goed als wel. Het is echt geen leugen, maar het is zo goed als wel. Wauw, ik moet ook door worden. Ja, nou... Wat een nou, top aan. Dat. <laughs> Toch? Nee, maar, nee maar, het is echt geen geintje, maar het gebeurt gewoon echt ongelooflijk vaak. Maar vind je dat niet vervelend? Of, of vervelend, nee, dat lijkt me sterk. Maar vind je dat niet ingewikkeld dan? Dat je, en het is je klant, en je ligt met diegene in bed. Nee, ja, ja, ja, ja, je maakt er eigenlijk een soort sport van, hè? <laughs> Ja, het is echt waar, maar het klinkt ook waar. Ja, ik geloof het bijna sport... niet. Nee, maar het is, het is gewoon waar. Kijk, ik heb een hele... Nou, ik heb tientallen collega's en het is bij allemaal hetzelfde verhaal. Wow. Constant. Ik, ik weet niet wat het is met die vrouwen, maar die kijken daar Je hoort alleen maar wat jullie dan zeggen en wat je vaak op de radio hoort. Over het kantoor, over de werkvloer, maar... En nu is het voor het eerst dat jullie dan... Dat ik van jullie dan bel en zus of zo, maar het gebeurt gewoon in de bouw net zo. Ik wist het helemaal niet, ik vind het wel interessant. kijk, het is ongelooflijk, maar waar? Je, ja. De mensen stoten er hard al uit, en heel vaak is de man dan vaak van huis weg en dit en dat, en dan beginnen ze. Ja, of ze beginnen heel zielig te doen, want ze beginnen te huilen en dit en zus of zo. En dan zeggen ze zeggen van ja, maar vrouw, je maar luister, dit en dat. Ja, en dan, ja, van het een komt dan gewoon vaak het ander. Wat een topbaan heb jij, Ron? Ja, en daar. Het is niet om te liegen, maar het is in feite wel bijna waar. Ja, nee, dat bedoel ik ook. Ik, uh, ik vind het goed om een keer een verhaal van die kant te horen. Dankjewel voor je belletje naar 0800-1121. En um, ik, uh, ben, uh, ja, ik ben benieuwd naar al jouw verhalen. Misschien zijn ze wel net zo mooi als die van Ron. Bel me op 0800-1121. Mee me dan mag ook lust.bnn.nl. Zometeen het verhaal van een musicalster en haar liefde. Je hoort het bekendste liedje uit The Sound of Music, Edelweiss. En degene die je hoorde zingen was Wieneke samen met haar tegenspeler Rijn. Uh, zij speelden ongeveer 500 keer samen en bij dat spelen en bij het zingen van dit liedje ontstond er iets. Wieneke was uh, Maria en uh, Rijn die speelde Kapitein von Trapp en toen bloeide er iets op. Wieneke, nacht. Hi, hallo. Dat is wel geleden dat ik dat liedje heb gehoord. En? Wat roept het bij je op voor herinneringen? Ja, toch wel weer leuk. Ja, toch uh, het begin van, van ons, zeg maar. Ja, want hoe ging ja. dat? Hoe ging dat? Ja, uh, uh, een, een lang verhaal natuurlijk. Mm -hmm. uh, uh, We hebben inderdaad uh, uiteindelijk twee jaar gespeeld. In die voorstelling. En uh, nou ja, tussen ons is het eigenlijk... Uh, na een jaar uh, is, het, is het wat geworden. En het tweede jaar uh, hadden we ook. Het ja, tweede jaar dat we de voorstelling stelden, hadden we ook daadwerkelijk een, re, een relatie. En dat was wel een grappig verschil. Dat we dus het eerste jaar ja, begonnen, gewoon als collega's. Waar dan uiteindelijk uh, hè, iets opbloeide. En het tweede jaar waren we gewoon een stijl. En dat was een heel groot verschil. Um, maar ja, dat, het ging, ja, zoals die dingen gaan, eigenlijk langzaam. <laughs> maar hoe ja. was, wat was het grootste verschil wat, wat er dan was... Te, voordat jullie collega's waren en toen jullie liefdes waren? Um, nou, dat je, dat je, ja, je, het eerste jaar ben je gewoon... Eh, je bent gewoon acteur die, die een rol speelt en je speelt een liefdesverhaal. Maar dat doe je wel vaker, dat is op zich niet heel bijzonder. En dan uiteindelijk... Uh, ja. Komt er, ja, krijg je gevoelens voor elkaar. Dus dan gaan de dingen een beetje door elkaar lopen. En dan denk je in het begin nog van... joh, uh, ben ik nou gewoon een beetje in de war door het stuk? Of is het nou echt? Of, snap je? Mm -hmm. uh, en uh, uiteindelijk is het dus ons ook eigenlijk wat geworden... In de, in de pauze die er tussen de twee jaren zat, zeg maar. Omdat we zelf iets hadden van... nou Laten we eerst maar eens kijken of elkaar in het echt, in het echt ook wel zo leuk vinden. En dat beviel goed? Ja, niet alleen op toneel. Want dat, het gevaar is een beetje, denk ik, met, met dit vak. Je hebt veel vaker om je heen dat je in de productie zit... dat er van alles opbloeit. Maar dat is vaak ook een beetje een soort vakantieliefde. Snap je? Dat je... Ja. Je bent zo hecht met elkaar en je gaat zo uh, ja, intens met elkaar om. En dat, dat, dat, dat kan op dat moment dan heel leuk voelen. En dan is de productie afgelopen en dan is, stelt het eigenlijk helemaal niks voor. Je zit een beetje in een rust met elkaar natuurlijk. Precies. Nou. En uh, nou, bij ons uh, uh, voelde dat toch wel uh, erg goed. En het, en het tweede jaar, nou dan ben je inderdaad ja, niet alleen mijn collega's, maar je bent in deze stijl. En, ja, eigenlijk, het, het gekke was, gingen we toen op de werkvloer minder intens met elkaar om. Omdat we iets hadden van we willen niet het, het kleffe stijl van de productie zijn, weet je wel. Dus toen uh, waren we eigenlijk op het werk, deden we echt het werk. En dan hadden we het thuis gewoon heel erg leuk. Speelde je beter? Um, mm, dat weet ik niet. Het voelt het soms raar dat, dat je uh, dat privé en, en, en werk dan door elkaar heen gaat lopen. Het publiek wist het ook, over het algemeen. Oh ja. Er was wel een hoop over te doen geweest. En dan merk je ineens dat dan, het hele publiek zit te wachten op de, de kus. En uh, dat is wel gek, want dus dat, dat is dan uh, ineens. Ook een soort van privé-ding waar de mensen dan op zitten <laughs> ja. te wachten. Maar je kust er wel met veel meer liefde dan natuurlijk. Dan echt heel erg zo met meer passie. Ja, nou ja, god. Ja, ja. het is toch ook weer... Het, het, blijft, weet je, het blijft een toneelkust. Dus dan ben je, je bent je bewust van hoe het eruit ziet natuurlijk. Maar deed je nu wel een tong erbij dan? <laughs> Nou, misschien, eh, nou niet echt hoor. Dat, dat, het is een sound of music, hè. Het, is, uh, het blijft uh, een hele brave musical. Ik, ik heb hem gezien, ik heb hem gezien. Maar natuurlijk, kijk, op een gegeven moment voel je ook dat het publiek er wel op zit te wachten. Nou, dat geef je, je misschien net iets meer, omdat je ook wel merkt nee, van, nou, vinden ze dat toch wel heel leuk. Dus... Uh, maar we, we, we hebben er niet enorm zijn back op toneel. Want dat past er niet echt in het <laughs> nee, stuk hoor. Nee. Wat vonden jullie, uh, wat vonden de medespelers en de regisseurs of de regisseur ervan dat jullie een relatie hadden? Um, nou, ik denk dat de medespelers uh, het uh, misschien nog wel eerder aanvoelden komen dan wij zelf. Dat uh, ja, ja die, die, uh, die zijn natuurlijk ook niet gek. Die, die, uh, die zagen op een gegeven moment wel van nou, dat wij wel goed leuk met elkaar omgingen. En die voelden dat volgens mij al. Uh, ja, ver van tevoren aankomen. En nou, wat wel lastig was voor onszelf, en dat, dat maakte het hele. Ding, uh, maakte het wat minder uh, uh, romantisch. dat het, het lekte toen, heel snel lekte er iets uit in de pers. Ja. Er stond op een gegeven moment in, echt een pagina groot in Telegraaf. dat wij in stijl waren. En dat was toen eigenlijk nog helemaal niet zo. En ja, dat is. ja, iemand heeft dat doorgespeeld. En het was zeker zo dat we elkaar leuk vonden, maar. nou ja. We hadden misschien één keertje gezoend en weet je, ja, dan, dan ben je zelf nog helemaal niet in een fase dat je weet wat dat dan betekent. En dat was wel lastig, daardoor konden we er niet echt uh, op een rustige manier zelf uitzoeken. Wat en heb je, dan, je toen gedaan? Heb je toen maar meteen verkeering genomen omdat het in de Nee, kon. juist niet. Daardoor heeft het eigenlijk nog langer geduurd. Toen hebben we echt gezegd, nou joh, laten we even wachten tot inderdaad die... Uh, die productie even voorbij is, en dat we even een pauze hebben. En laten we dan eens kijken wat, wat het dan is. Had het ook en, voor- en nadelen om met elkaar samen te werken en verkeering te hebben? Nou, ik denk wel dat, dat uh, doordat wij zo'n goede klik hadden, dat we wel die voorstelling heel goed hebben kunnen spelen. Omdat we een beetje die klik hadden vanaf het begin wel. En wat ook hielp, vond ik, dat ja, zeker ja, toen, elkaar, toen, ja, toen ik een beetje zo verliefd te worden en, en dat spannend vond, ja, ik ging wel, natuurlijk wel nog heel veel plezier naar mijn werk. Ja, met een grote glimlach kwam je eraan. Ja. Hadden jullie het thuis ook dan over de, over de show? Gingen jullie dan evalueren nog? Of gingen jullie zeggen van, uh, nou ja, of het goed of slecht ging? Uh, ja, natuurlijk. Maar, weet je wel, dat niet alleen... Ja, zeker in die beginfase, dan heb je er niet zoveel over het werk, hoor. Je bent gewoon echt bezig om elkaar te leren kennen. Dus je hebt het gewoon uh, eigenlijk over alles behalve dat. Maar, tuurlijk, heb je het daar ook over. Maar het is ook gevaarlijk, weet je. Dat... Als je een ja, beetje in een bubbel zit ofzo. Nee, nou, ja, dat je het er alleen nog maar over hebt. Ja. Zou, maar je dat... weer, zou je weer met hem in een musical willen spelen? Of kunnen spelen? Nou, heel graag zelfs. Alleen, dat gebeurt niet zo snel. Als je eenmaal een stijl bent gek genoeg, dan zie je weinig gebeuren dat mensen dan ook weer samen uh, spelen. Maar dus jij bent dus ben je groot voorstander van relaties op het werk, althans wat betreft jezelf. Nou heel ja. erg goed. Nou, ik denk zeker, nou, relaties op het werk, ik, ik lijk mij niet fijn als je een, een baan hebt, zeg maar, hè, op een kantoor waar, waar je jarenlang op dezelfde plek hetzelfde werk doet. Want dan, inderdaad, neem je, ja, dan heb je thuis niks meer te vertellen. Ik vind het leuk dat wij nu hetzelfde werk doen. Ik zou niet altijd samen met Rijn in dezelfde productie willen zitten. Ik ben nu aan het spelen in Bonifatius de musical, ik zit nu in Dokkum. En uh, dat is ook leuk, weet je dat, je, dat je thuis komt met heel veel verhalen en... en... En andersom ook. En dat, dat vind ik ook belangrijk. Dus ik vind het af en toe leuk om samen te werken. Maar nee, niet. Uh, ik, inderdaad, voor mensen die in hetzelfde bedrijf werken. lijkt het me niet zo fijn. Iedereen. Voor deze periode, voor jullie, was het mooi. En uh, heb je goede herinneringen aan? En zelfs ja. een kind aan overgehouden ook nog. Precies. Oké, ja. dat is een goede verhaal. Een musical in een musical. Winneke, uh, dankjewel dat ik je mocht bellen zo midden in de nacht. Ja, hartstikke leuk. En uh, nou, heel veel geluk met z'n tweeën en, uh, en, en de kleine. Ja, dat zou wel lukken, dankjewel. Alsjeblieft. De... Fijne nacht! Dag! Dag. Gitarist van deze band, Fleetwood Mac, Bob Welsh, is gisterochtend overleden. En ja, zoals het uh, een uh, radiostation betaamt, draai dan even een plaatje weer... om een beetje een, een eer te brengen aan degene. En ik ben zelf ook groot fan van Fleetwood Mac. Little Lies. Um, vannacht gaat het over liefde op de werkvloer, relaties op de werkvloer... flirten op de werkvloer en je kan me bellen 0800-1121. Wordt ook goed gedaan, maar er wordt ook gemaild naar lust.bnn.nl. En ik krijg een mailtje van Marianne, zij mailt... Hallo, ooit ben ik verliefd geworden op een collega tijdens een stage. Ik werkte daar maar één dag per week, maar de baas vond het gelijk al niet kunnen... en verplaatste me naar een andere plek. Uiteindelijk heb ik drie jaar een relatie gehad met deze man... en toen was het stagegedoe natuurlijk al lang over. Um, als je 18 bent en zoiets gebeurt, kan ik me voorstellen dat je baas er moeite mee heeft... maar we waren ver in de 30 en werden behandeld als kleine kinderen. Toch kan ik me voorstellen dat relaties op de werkvloer... bij mensen die dagelijks samenwerken... erg afleidend van het werk kan zijn. Zeker als er spanningen in die relatie ontstaan. Dan moet toch vaak de een of de ander weg. En daar zit niemand op te wachten. Groetjes, Marianne. Relaties op de werkvloer. Zometeen uh, bel ik met uh, Raymond Puts. Hij is van Uniek en die hebben een uh, onderzoek gedaan... naar hoe dat zit op de werkvloer. En nou, Ik weet al één dingetje uit dat onderzoek... 50% van de mensen hebben wel eens gefleurd of gechanst of nou, dingen gedaan met een collega. Als je meer op je werk bent dan dat je thuis zit... is het natuurlijk niet heel raar dat je wel eens tegen uh, ja, de liefde van je leven aanloopt. Of misschien alleen maar uh, een beetje flikvlooit op het kantoor of na de kantooruren. Uh, uitzendbureau Unique doet al een aantal jaar onderzoek naar liefde op de werkvloer. En uh, Raymond Puts is de directeur bij Unique. Raymond, goedenacht. Goedenacht. Onderzoek naar liefde op de werkvloer. Ja. Wat zijn de resultaten? Gebeurt het? Ik wil gewoon even van het begin. Gebeurt het veel? Ja, heel veel. Meer dan de helft. Meer dan de helft? Meer, meer dan de helft van de mensen uh, uh, is wel eens verliefd uh, geweest, dan wel uh, heeft wel eens te maken gehad met, uh, met een collega die verliefd is geworden op hem of op haar. Maar uh. ja. oh, dat is best wel veel. Hoe kan dat? Ja, aan de ene kant uh, denk ik zo. Dat is één op de twee, uh, dus overal waar je rondkijkt, dat je dat één of de twee dat al eens een keer uh, uh, uh, op zijn werk ontmoet heeft. Maar aan de andere kant. Ja, tel maar eens na. Uh, het grootste deel van je leven zit op je werk. Dus het is ook niet heel raar dat daar dan de, de meeste relaties... of de meeste uh, uh, gevoelens op dat gebied uh, loskomen. Dus ja, eigenlijk is het wel heel verklaarbaar. Maar in totaal zit ik nu bij Radio 1 met drie mensen. Dus één ja. van ons die heeft een relatie met iemand van de werkvloer. Of nee, niet had... Je bent verliefd geworden dan wel heb hebt een relatie gehad. Dus uh, beide dingen horen daarbij. Het uh, is overigens wel zo dat het grootste gedeelte uiteindelijk met die verliefde gevoelens ook wel wat doet. Dus dat ze er werk van maken? Dat ze op diegene ja. afstappen die ze leuk vinden? Ja, precies. Hey, jullie doen het, uh, het onderzoek al een paar jaar. Is er een stijgende lijn of een dalende lijn te merken in liefde op de werkvloer? Nee, je, eigenlijk zie je wel, het verschil wel iets per jaar. Maar je, je, die aantallen van tussen de 50 en de 60 procent die er ooit mee te maken heeft gehad, die blijft redelijk stabiel. Wat je wel ziet is dat... Het wordt steeds meer geaccepteerd. Hè. Mensen vinden het steeds minder een taboe dat het voorkomt. Hè. Dus je ziet wel dat het, ja, het komt uit de taboesfeer. En dat is op zich ook gewoon goed. Maar daardoor stijgt waarschijnlijk het aantal... omdat mensen er nu ook over praten. Ze komen als het ware uit de kast... dat ze een relatie op de werkvloer hebben gehad of hebben. Ja, kijk, als je in het onderzoek... Het uh, onderzoek is natuurlijk voor de rest anoniem uh, uh, en daarin zie je dat de aantallen die ermee te maken hebben gehad eigenlijk stabiel blijft. Maar nogmaals inderdaad, uh, ik denk als je, we hebben dat niet in die zin niet onderzocht hè, van, van hoeveel van die uh, verliefdheden zijn er nou uiteindelijk stabiele of zijn relaties geworden. Uh, dat weten we niet, maar ik kan wel goed voorstellen dat, uh, omdat het uit het boest weer komt, dat het voor mensen ook makkelijker is om er vooruit te komen. Dat, dat zien we overigens ook wel. Uh, uh, als ik met mijn eigen bedrijf kijk, uh, dan zijn er heel wat mensen die, uh, die, die gewoon een relatie hebben, want dat is op zich gewoon niks mis men kan het gewoon. Uh. En hoe is het bij jullie, bij Uniek, bij het uitzendbureau? Ook? Oh, okay. er zijn er genoeg. Dus uniek is in die zin misschien niet helemaal representatief, maar bij uniek werken... Het merendeel dat hier werkt is vrouw. Dus als ik denk dat je het vraagt... dan zullen relatief bij meer mannen zijn voorgekomen... dan bij meer vrouwen. Want we hebben wat minder keuze hier voor de vrouwen. <lacht> Hoe is dat eigenlijk uh, verdeeld tussen de mannen en de vrouwen? Ja, eigenlijk zou het ervan uitgaande... los even van, uh, uh, uh, van uh, lesbiennes of, uh, of homo's... maar bij, bij een, uh, een, een, een koppel horen man en een vrouw, Dus uiteindelijk zou er ongeveer evenveel moeten zijn... die ermee te maken hebben gehad. Uh. Ja. Heb je ook uh, voorbeelden van... Um... Mensen in het onderzoek die ooit misschien met elkaar getrouwd zijn, dat er echt relatie zijn? Of uh, werk, werkvloerbruiloften? Oh, nou, niet zozeer alleen in het onderzoek, maar ik, ik, ik, ik ken ze in mijn uh, uh, directe omgeving sterk. En ik ben er zelf een product van. Dus oh, echt? Uh, uh, ja, ja, het is dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus niet heel raar. Uh, en ik, ik denk als je. We, we hebben er wel eens een. Unique bestaat dit jaar 40 jaar en we hebben dit jaar wat onderzoek gedaan van nou, wat, is, wat is die historie nou van Unique. Ja, er zijn heel veel, heel veel mensen die daar gewoon een stabiele relatie over gehouden hebben. En overigens ook nog in veel gevallen ook nog gewoon allebei bij hetzelfde bedrijf werken. Hoe staat het bij jou? Hetzelfde, die relatie bestaat ook nog steeds. Uh, maar er is ook nog een kind uitgekomen ook, dus die, die, die kun je ondertussen redelijk stabiel noemen. Ja. Maar je ja. kent je huidige vrouw van Unique ook? Van het bedrijf ja, nou, van het het bedrijf... Nee, dat was niet in deze baan, maar wel uh, wij werken bij dezelfde werkgever, ja, bij hetzelfde bedrijf. En hoe ging het? Ja, ik, eh, ik hoor eh, tot die groep die eigenlijk tot, eh, waar, waar mensen nog wel wat eh, taboe omheen hebben, want ik was eh, haar in dit geval. Eh. Um, en eh, nou, als je dan kijkt naar de onderzoeken, daar, daar vinden mensen nog wat van en dat eh, is ook terecht. Eh, ik bedoel, eh, er zit natuurlijk geen verschil tussen mensen, worden verliefd ondergracht welke eh, functie eh, je hebt. Eh, alleen ja, dat maakt in de, in de dagelijkse praktijk wel een verschil en daar moet je wel een andere oplossing voor zoeken. Het maakt het in de hiërarchie misschien een beetje lastig? Ja, dus dat moet je wel snel oplossen. En hoe werd er mee omgegaan toen in het bedrijf? Ja, ik heb toen wel snel de keuze gemaakt uh, om het uh, in ieder geval... Uh, kijk, het is lastig voor mensen die in die situatie terechtkomen. Dan kijk ik even naar mezelf. Omdat je uh, ja, ergens ontstaat een relatie, maar je hebt geen flauw idee of dat, uh, of dat iets bestendigs gaat worden. Maar ja, tegelijkertijd om daar met je vinger op te steken. Ja, een van deze twee moet dan eigenlijk maar het bedrijf verlaten. Of een andere functie zoeken, want die twee kunnen die met elkaar samenwerken. zie je dat mensen ja dan bij mezelf ook, ja je hebt de neiging om te denken, nou, weet je, we houden het maar even onder de pet. Want uh, uh, ja, als de rest van de wereld dat weet, dan, dan vinden ze daar iets van. Aan de andere kant, ja, uh, ook dat is niet een hele gezonde situatie. Dus ik heb de keuze gemaakt en dat hou ik al mijn collega's ook voor uh, uh, als dat nu gebeurt. Dat je bent gewoon open aan je leidinggevende, dan heb je daar in ieder geval gewoon transparantie gekregen Weet je, dit is de situatie... Uh, uh, en we gaan gewoon op zoek naar een oplossing. En dan, dan, dan, dan werken die dingen ook wel en dan kun je, kun je ook gewoon even de tijd nemen om te, om te ontdekken of dit wat wordt. Zonder dat je daar heel geheimzinnig hoeft te doen met je eigen bedrijf. in ieder geval naar je leidinggevende. Maar jij was in dit geval de leidinggevende, dus ja. ben je transparant ja. naar jezelf geweest of ben je opgestapt? ja, ik, nou, uiteindelijk hebben wij uh, uh, uh, in dit geval, uh, ik ben een leidinggevende, maar ik had ook een leidinggevende en daar wilde ik transparant naar zijn. Dus daar heb ik aangegeven wat de situatie was. Hebben we ervoor gekozen om, uh, uh, nou, in dit geval wat er nu mijn partner is, uh, uh, die, hebben, uh, die is op een wat andere afdeling uh, gaan, uh, gaan tijdelijk gaan werken. Om in ieder geval dus om die band te doorbreken en ons de kans te geven om, uh, om ook in ieder geval te ontdekken of wij uh, een bestendige relatie zouden ontwikkelen. Zonder dat een van beiden daarmee nou een baan moest gooien. Ja, ja, dat is de beste oplossing. En ja, ja mooi dat je daar dan uh, elk jaar onderzoek naar doet met, uh, met, met jouw bedrijf nu, dat je eigenlijk dus een soort van onderdeel bent van je eigen onderzoek. Ja, dat klopt. Dus dan ben ik ben ook wel ieder jaar benieuwd naar de resultaten van... Uh... Van liefde op de werkvloer. Raymond, Af... dankjewel voor, voor het uitleg van het onderzoek en voor je eigen verhaal. Vond ik eigenlijk ook heel erg leuk om te horen. Een hele fijne nacht. Ja, zelfde graag gedaan. En, uh, maakt een mooie uitzending van. Ga ik zeker doen. Heb jij net zo'n mooi verhaal als Raymond? Of heb jij uh, op de werkvloer dat je, dat je collega's met elkaar... Ja, ziet flikvlooien of dat je ziet dat ze verliefd op elkaar zijn. Laat het dan eventjes weten op 0800-1121. Dan kan je hem op bellen. 0800-1121. Mailen kan ook, dat doe je naar lust.bnn.nl. subtle movements said it all. Made my thoughts wonder Couldn't get enough. The perfume of this girl. In front of me Is killing me This old trip Rolls along this road Straight into the unknown Is where I wanna go I'm losing my head Losing my head over her. much in love. I never felt as much alive, much alive, she makes me feel alive. 16 Down, BNN, Radio 1, Lust. En uh, je hoorde net mijn gesprek met de directeur van uh, Unique... die het onderzoek uh, deed naar... Uh, liefde en relatie op de werkvloer... met, ja, als ik klap op de vuurpijl... je hoorde het er net ook, met verbaasheid al... dat hij dus zelf uh, precies in zo'n situatie heeft gezeten. Vind ik, wel, vind, ik wel, vind ik wel grappig... dat je daar dus elk jaar onderzoek naar doet... terwijl je zelf gewoon uh, onderdeel daarvan bent eigenlijk. Ik riep ook op om te melden naar lust.bnn.nl... en toen kreeg ik uh, dit mailtje van Annemieke... Zij mailde mij het volgende. Meer dan dertig jaar geleden had ik zo'n ervaring uh, van een relatie op de werkvloer. Of in ieder geval verliefdheid op de werkvloer. Ik stond net voor de klas op een basisschool. En ik was heel erg verliefd geworden op een collega die naast mij zijn klas had. Ik weet nog als de dag van gisteren dat het bijna niet te doen was. Zo beheerste het mijn dag. Hij was tien jaar ouder en hij had geen relatie. Dacht ik. Ik woonde samen, dus dat lag behoorlijk gevoelig. En uiteindelijk ben ik toch naar hem toe gegaan en heb ik het hem verteld. Maar toen kwam hij dus met zijn verhaal. Hij woonde ook samen, maar met een man. In die tijd vreesde hij als homoseksueel voor je baan, dus dat hield hij geheim. Ik was opgelucht dat ik het verteld had en mijn verliefdheid epte weg. Het was goed zo. Uiteindelijk is mijn relatie overgegaan, heb een nieuwe liefde gevonden... en ben er inmiddels 28 jaar geleden mee getrouwd. Met mijn collega, dus waar ze verliefd op was, als getuige. Zijn relatie is uiteindelijk ook overgegaan... en is later met een andere collega getrouwd. Zij zijn ook al jaren samen. Bijzonder, toch? Wat wel heel bizar is, dat, ze, dat ik ze een beetje uit het oog verloren ben... maar ik heb ze toevallig vandaag gezien en gesproken. Dat is gewoon geen toeval meer. Ik moest gewoon reageren. Groetjes, Annemieke. Mooi verhaal van Annemieke dat zij verliefd was op haar collega... toen ze uh, op een basisschool werkte... en dat het uiteindelijk ja, dus helemaal niet opging. Maar voor haar was het dus een, ja, eigenlijk een onwerkbare situatie geworden. Want zij, zij was zo verliefd... Op, uh, op hem, dat ze uh, beheerste gewoon een hele dag. Heb jij ook zo'n verhaal dat je ja, niet meer kon werken omdat je gewoon verliefd was op je collega? Of um, heb je nou ja, zo'n verhaal dat je niet meer kon werken je, door, omdat je verliefd was op je collega? En dat jullie ook een relatie kregen, dat het niet zo eindigde in een soft, maar dat het gewoon echt helemaal opbloeide. En dat jullie nu kinderen hebben en al, al nou ja, laat ik wat zeggen, al 15 of 20 jaar bij elkaar zijn. Laat het mij weten. 0800 1121. daar ben ik op te bereiken. Tot 4 uur gaat het over liefde op de werkvloer. Zometeen bel ik ook nog even met iemand die advies geeft als je dan verliefd bent op een collega. Daar straks meer over. Get in zaterdagavond, zaterdagnacht, acht minuten voor drie... en je luistert naar Lust op Radio 1. En je kan de, de hele nacht bellen naar mij op 0800-1121. En dan uh, hebben wij het over liefde op de werkvloer. En Antje, jij hebt ook gebeld aan 0800-1121. nacht. Ja, nacht. Zeg het eens, qua ja. werkvloer en liefde en wat je allemaal uh, hebt meegemaakt. Nou, dat is al heel oud gegeven, want ik ben jaren en jaren geleden... Verliefd geworden op de voorzitter van de raad van bestuur. En ik niet alleen op hem, maar hij ook op mij. En uiteindelijk na twee jaar uh, verliefd te zijn geweest zijn we getrouwd. En zijn we uh, zo'n 27 jaar getrouwd geweest. En uiteindelijk en is mijn man overleden. Uh, Oké, okay. maar, maar hoe ging het helemaal in het begin? Want het was, jij was, hij was dan hoog in het bedrijf en jij iets minder hoog? Ik was secretaresse van uh, de directeur. Echt zo'n ouderwets En hij was eigenlijk. voorzitter van raad van bestuur. En hoe ging het dan? Kwam, want het was best wel spannend. Ik zag mocht hem enkel bij niet. vergaderingen. Dan moest ik notuleren als secretaresse van de directeur. Dus bij alle bestuursvergaderingen was ik aanwezig. En dan zag ik hem. En werd er dan gefleurd? Er werd niet gefleurd, maar er werd wel van tevoren de vergadering doorgenomen. Achteraf nog besproken, etc. En er werd er niet echt gefleurd, maar we werden wel verliefd op elkaar. En wanneer was dan de eerste keer dat hij of jij naar hem toe kwam? Nou, hij kwam naar mij. Hij belde of, ik, uh, of hij een gesprek met mij kon hebben. En toen dacht ik, oh jee, nou krijg ik mijn ontslag. <laughs> je dacht dat je op het matje moest komen? Ja, precies. <laughs> en toen? Maar dat pakte anders uit. Het was niet op het matje komen, het was een ander verhaal. Het was eigenlijk zo hij was gescheiden, ik was gescheiden. En uh, toen hij dus uh, dat gesprek begon, toen dacht ik, oh oh, dat is weer zo een die vreemd wil. En daar ben ik dus niet voor in. Maar wat zei hij dan? Ja, hij kwam en hij wilde een gesprek met mij en uh, ja, hij ging scheiden. En, uh, want hij zat in een echtscheiding en toen had ik zoiets van, uh, oh nee, oh nee. Maar goed, uiteindelijk is hij gescheiden en heeft zich dat later wel voortgezet. En toen kregen jullie de verkering. Uh, ja. En hoe werd erop op gereageerd op de werkvloer? Nou, dat werd helemaal stilgehouden. En het was uiteindelijk zo, ook binnen de Raad van Bestuur uh, kwam dat op een gegeven moment naar boven zetten. Maar het werd ook allemaal stilgehouden in het diepste geheim. Dat was vroeger zo, dat was in, in 78, 80, in die jaren. Het was dan taboe? Dat was het taboe. Maar hoe ging er daar mee je daarmee om? Niet. Uiteindelijk toen wij dus getrouwd zijn, uh, werd ik door het bestuur geadviseerd. Uh, maar, maar wacht heel even, wacht heel even. Je was al getrouwd met hem en niemand wist het? Ja. Maar hoe, doe je, hoe hou je dat vol als je verliefd op elkaar bent en je ziet elkaar bijna elke dag? Gewoon, je, je ziet elkaar niet elke dag. Maar je ziet elkaar wel vaak op de werkvloer, althans bij de vergaderingen. Bij de vergaderingen, maar het waren vergaderingen zo van één keer in de veertien dagen. Uh, maar vertelde je het nooit tegen iemand ook op je werk? Nee, ik ben gek. Maar wat, je was bang om dan ontslagen te worden omdat je iets ja. met hem had? Ja, want uiteindelijk, toen we dan uh, later getrouwd zijn... Uh, werd geadviseerd dat uh, ik moest solliciteren. Het was zelfs zo sterk toen mijn man afscheid nam van uh, raad van bestuur. Uh, dat was met een receptie. Toen kwam er iemand naar ons toe. Want ik heb altijd mijn eigen naam gehouden, ondanks dat we getrouwd waren. En uh, toen zei iemand... Ze hebben mij verteld dat jullie getrouwd zijn. Is dat zo? <lacht> ja, en toen? Toen mocht je het zeggen, toch? Toen mag ik het zeggen. Maar je hebt dus <laughs> al die tijd eigenlijk in een, met, een, met een soort geheim geleefd. Ook naar je directe collega's toe. Ja. Nou waren die collega's, dat was niet zo uh, heel veel die op kantoor zaten. Dat viel wel mee. Dus uh, de naaste omgeving was vrij klein. Het bestond uit vier personen. En toen ging jij naar, uh, werd jou verzocht om een andere baan te zoeken? Ja, maar dat is me dus niet gelukt. Want in de jaren tachtig had je ook een recessie. Ja. En uh, ik kon maar steeds geen andere baan krijgen. En uiteindelijk heeft uh, het bestuur ook uh, daar verder geen werk van gemaakt. Ze hebben me niet ontslagen of zoiets dergelijks. Het is gewoon allemaal geheim gebleven. Maar waarom moest hij niet weg? Hij was de grootste man ja, toch in die hallo. jaren? Ja, hallo. Ja, hallo. Ze, toch ze niet wilden eerlijk. hem niet kwijt. Ja, oké. Okay, maar dat is, eigenlijk was jij dus de dupe van jullie relatie. Uiteindelijk wel. Ja. Wel spannend ook weer, om het, zo, om het zo stil te houden. Het was heel spannend. En spraken jullie wel stiekem af dan ook, na de vergadering of zo? Uh, wij spraken nooit na de vergadering stiekem af, maar we hadden natuurlijk wel telefonisch contact, want ja, dat, dat was heel normaal dat wij telefonisch contact hadden. Ja, en reden jullie ook met elkaar naar het werk dan? Tijdens het werk ook wel. Oh, wel mooi eigenlijk allemaal. Ja, het was, zo, het was heel ook spannend. wel iets spannends, hè? Ja. Het was heel spannend. Misschien dat de liefde daardoor ook zo groot was, maar uiteindelijk zijn we uh, 17 jaar getrouwd geweest toen mijn man uh, kwam te overlijden. Ja, maar die tijd daarvoor was, was heel mooi met elkaar op het werk en daarna het... en daarvoor en da da da tijdens... Ja, helemaal. Het was gewoon, uh, het was mijn grote liefde. En uiteindelijk zijn we ook, anders waren we nooit zo lang getrouwd geweest. Een gelukzalig verhaal waar je uh, uur twee mee afsluit van lust. Ja, oké. Okay. Dank je wel, Antje, voor je verhaal. Graag gedaan. En een hele fijne nacht nog. Dank je wel. Dag. Dag. Het verhaal van Antje in Lust hier. Over liefde op de werkvloer. Ik heb nog een uurtje te gaan tot vier uur. Um, en ik ben ook nog steeds benieuwd naar jouw verhalen. Er is nog ruimte voor. Een, een uur lang zelfs. Verder hoor je nog de column van Tim. Tim is elke week hier um, ja, te gast als het ware in Lust en vertelt zijn verhaal over hoe hij denkt over het onderwerp van de nacht. Dit keer dus liefde op de werkvloer. En, ik, uh, ik heb het al eerder beloofd, ik ga eventjes bellen met uh, Martijn de Kiefiet. Hij uh, geeft uh, advies als je verliefd bent op iemand waar je mee werkt. Wat moet je doen? Wat, hoe, hoe is jouw situatie? Op, op hoeveel poten kan je staan? Dat hoor je zometeen allemaal. Maar nu eerst het NOS-journaal met Juri Stubenitski. <lacht>